Vijf uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Met meer napraten zometeen over de derde etappe in de Tour. Gewonnen dus door Simon Gerrans. en er is tennis op Wimbledon. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Het leger in Egypte heeft politici een ultimatum gesteld. Ze krijgen 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen... zei legerchef Sissi vanmiddag. Sissi reageerde met zijn opmerking op de massale demonstratie van gisteren. Hij noemde de protesten waarin het aftreden van president Morsi werd geëist groots... Als de politiek niet binnen 48 uur met een plan komt om de onrust op te lossen... dan zal het leger een eigen routekaart presenteren. Wat er in die routekaart zal komen te staan, liet Sissi in het midden. Wel zei hij dat het leger zich niet met de politiek zal bemoeien. Bij protest op het Tahrirplein in Cairo zijn gisteren zo'n 45 vrouwen... seksueel lastiggevallen, gevallen, zegt een Egyptische vrouwenorganisatie... Vrijdag werd ook een Nederlandse vrouw van 22 belaagd. Volgens lokale media is ze aangerand of verkracht. Inmiddels is de vrouw weer terug in Nederland. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... heeft zijn ontslag ingediend. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek... en politieke intimidatie in de deelgemeente. Onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, BING, constateerden onder meer dat deelraadbestuurders op de hoogte waren van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar niet ingrepen. Het BING-rapport verscheen vrijdag. Zondag, gisteren dus, stapte al een PvdA-raadslid op na gesprekken met zijn fractie. Een Rotterdammer die in februari dood in zijn huis werd gevonden... is waarschijnlijk vermoord om het geld van zijn levensverzekering op te strijken. Vier andere Rotterdammers worden verdacht van moord... en poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij. De man werd vastgebonden gevonden door een huisgenoot. De huisgenoot is één van de verdachten. Toem zegt dat de man een ongevallen- en overlijdensverzekering had. Hij zou hebben gedacht dat hij alleen mishandeld zou worden... en dat hij daarna door de verzekeringsuitkering... nooit meer zou hoeven werken. Die heeft er eigenlijk min of meer aan meegewerkt in die zin... dat hij dacht dat hij meewerkte aan zijn eigen mishandeling. En daar heeft hij aan meegewerkt om op die manier verzekeringsgeld te kunnen innen. Nou, verdachten die donderdag op zitting staan... die worden ervan verdacht dat ze het slachtoffer niet hebben mishandeld... maar dat ze hem echt met voorbedachte raden van het leven hebben beroofd. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist... tegen een brandweerman uit het Noord-Hollandse Laren. De man wordt verdacht van het stichten van een aantal branden... in zijn woonplaats en daarbuiten. Volgens DoM is er bewijs dat de verdachte sinds 2006... elf branden heeft veroorzaakt, waaronder enkele woningbranden. De man werd vorig jaar aangehouden. Bij de branden in Laren zijn geen slachtoffers gevallen. De uitspraak is over twee weken. Door het uitblijven van echt zomerweer doen de zonnestudio's in Nederland goede zaken. De afgelopen maanden steeg het aantal bezoeken met 40 zegt de brancheorganisatie, waarbij ruim 200 studio's zijn aangesloten. De organisatie zegt dat mensen niet alleen komen om bruin te worden, maar ook beseffen dat ze met een beetje kleur beter zijn beschermd tegen de zon in warme landen. Op Wimbledon is titelverdedigster Serena Williams uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de Duitse Lisicki 6-2, 1-6 en 6-4. Dat was de eerste nederlaag voor Williams na 34 overwinningen op rij. Lisicki speelt in de kwartfinales tegen Kaja Kanepi uit Estland. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australiër van Orica Green Edge bleef in de massasprint... van een uitgedund peloton, de Sloaak Peter Sagan, voor. De gele trui blijft om de schouders van de Belg Jan Bakelands. Het weer dan veel bewolking. Af en toe schijnt de zon. Het is 17 graden in het noordwesten tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen blijft het lang droog en schijnt de zon geregeld. Smiddags wordt het 20 tot 24 graden. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen Waar staat het vast? Ja, de drukte op de weg valt mee. Er staat 30 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam vanmiddag. Maar ook daar zijn ze wat minder lang dan gebruikelijk. Veel mensen hebben immers al vakantie. Op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen staat de enige file die opvalt. Tussen knopen Benelux en de Benelux-tunnel 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen? De rechterrijstrook is dicht.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 En wij letten op de rest, zoals naleving van de CAO... financiële gezondheid van de organisatie... screening van het personeel bij justitie... protocol bij alarmsituatie... handhaving van de wettelijke eisen... integriteit van de organisatie... Vakantie, Kijk voor meer informatie op veiligheidsbranche.nl. Een keurmerk van de Nederlandse veiligheidsbranche. Wel zo veilig. Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. managementboek.nl. Gewoon meer. Met Jurgen van der belg. En zometeen meer nababbelen over de derde etappe in de Tour. De laatste trouwens van drie op Corsica natuurlijk. Uh, we gaan ook luisteren naar het favoriete Tourmoment van Pieter Wening in 100 edities van de Tour de France. Waar komt hij mee? PSV is eindelijk ook begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar is nieuws over en Louis Dekker over de banden in de Formule 1. En dan is er natuurlijk tennis op Wimbledon. Eerste set van een, uh, ronde in de, een, een partij in de vierde ronde moet ik zeggen. Murray tegen Joesny Marcella Mesker. Ja... Yeah. En het is geniet hoor om de Brit Andy Murray op gras te zien spelen. Hij beweegt zo makkelijk. Hij is heel erg vast. Hij speelt gevarieerd. En hij leidt nog steeds met een brekende in de eerste set. Tegen de 31-jarige Rus Mikael Juschni. 4-2 staat het voor Andy Murray. Op baan 1 Del Potro. Eerste set met 6-4 tegen de Italiaan Andreas Seppi. En dan hebben we op baan 2 zie ik de Poolse Radwanska. Die tegen de Bulgaarse Pironkova speelt. En Branska heeft daar de eerste set verloren met 6-4, maar lijkt nu in de tweede met 4-1. Dus wie weet zit daar ook nog weer een verrassing aan te komen. Want uh, na Serena Williams kunnen we nog wel uh, weer een verrassing gebruiken in het vrouwentoernooi. We aan de Britse Kim Wilde. Place anywhere, anytime. Het top 100 moment. Op nos.nl slash tour staan de 100 mooiste fragmenten... uit de 99 voorgaande edities van de Tour de France. En u kunt stemmen op uw favoriet. En dat heeft ook Pieter Wening gedaan. En hij koos voor dit fragment uit 1997. Daar komt Voskamp. Daar gaat hij vol aan en daar nou wil hij heel lang gaan. Voskamp en Hebner trekt zich in het wiel... Hepner kijkt nog eens een keer, blijft in het wiel. Voskamp blijft, wijkt iets van zijn lijn af. Hepner komt, Hepner is er langs. Dan hangen ze tegen elkaar, dit lijkt me niet de goede... Nou, hier gaat de jury beslissen. Voskamp gaat als eerste over de lijn. Dat sowieso. Hier was Voskamp, hier voelde hij zich als het ware geklopt. En dan trekt hij naar hem toe. Schouders tegen elkaar, armen tegen elkaar... Het hoofd van Hepner er tegenin. En dan moet Hepner laten lopen. En Voskamp is eerder over de streep. En een boze kop van Hepner. Allebei gedeclasseerd. En dus Traversoni. Allebei gedisqualificeerd. Traversoni wint de etappe. Ongelooflijk. Dat moet je maar opkomen hoor. Traversoni is de man die de etappe toegewezen krijgt. Ja, Bart Voskamp bleek zijn tweede toer-etappe te pakken in 1997... maar na de tussenkomst van de jury ging die zege dus aan zijn neus voorbij. Pieter Wening, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heb je dit fragment gekozen, Pieter? Ja, ik, uh, dat is eigenlijk net de periode dat ik zelf een beetje serieus begon, uh, begon te fietsen, zeg maar. En uh, nou ja, ik volgde natuurlijk de toer op de voet. En uh, ja, daar rijdt er een Nederlander voor op. En uh, dan wordt die uh, nog ged gedeclasseerd ook nog. Ja, dat is... Uh, ja... Het was een beetje, beetje, beetje raar eigenlijk, eh, vond ik dat toen. Dus ik was, ik was eigenlijk uh, ik was, uh, was niet de spreker die dag. Ik, was, uh, ik, was, uh, ik had uh, ja, ja, ik was kwaad, zeg maar. Je had, je had niet gelijk helemaal je buik vol van het wielrennen, want wat is dat toch een oneerlijke sport? Nee, zo erg is het natuurlijk ook niet, maar uh, nou ja, ik, ik kan me eigenlijk best wel voorstellen dat uh, de Bad zich ook uh, best slecht heeft gevoeld die dag. Want uh, ja, je wordt gewoon eigenlijk bestolen van een toeretappe. Ja. En natuurlijk nooit leuk. Nee. De hoofdrolspeler, Bart Voskamp, zit hier drie weken bij mij in de studio. Hij is onze analist. Bart, ben jij vereerd dat dit moment door Pieter Wening is gekozen. Ja, ik ben heel vereerd dat Pieter uh, dit moment heeft gekozen. En uh, ja, ik had, ik had de woede op dat moment ook vreselijk. En het, ja, het behoorde, goed dat, dat vermeldt het, uh, het, het stukje natuurlijk niet. Dat ik natuurlijk mijn deed over mijn disqualificatie. dat ik daar vrij boos over was. En er was een, een Nederlands uh, jurylid, uh, waarvan ik de naam nu even niet zal noemen, zal flauw zijn. Maar uh, ja, die, die maande mij tot kalmte. En die zei, ja, ga eventjes uh, zitten in de ruimte hiernaast. we overleggen met de jury, roep het je er binnen, Dan kunnen we even kijken wat te doen. Nou, ik heb er een half uur, drie kwartier zitten wachten... en ik, ik doe de deur open om te kijken, wat, ja, wat kan ik nog doen? Zijn ze gewoon lekker naar het hotel gegaan? Ja, dat vond ik het meest bizar. Dus jij zat daar de hele tijd te wachten... terwijl de ja. jury al vierde achter de deur... Ja, en met of Guido van Kalster, die waren gewoon inderdaad... of ja, met de status de benen, weet ik niet... maar ze hadden niet het lef om, om een tekst en uitleg te geven. Ja, dat vond ja. ik wel heel zwak. Pieter, als je dit hoort bij, bij, bij nader inzien, nog kwaaien, denk ik, of niet? Ja, kijk, het is de Tour, hè. ik bedoel, uh, ja, er zijn twee mannen tegen elkaar aan het sprinten en uh, ja, ze hangen een beetje in elkaar, maar dat op zich, ja, ja, dat, dat, dat hoort er in principe gewoon ook gewoon bij en ja, dat je dan gewoon de nummer drie laat winnen, dat, uh, dat, dat, daar snap ik dus helemaal niks van. Nee. Dus, uh, dus uh, nou ja, ik, uh, ik kan me best voorstellen, die woede uh, die, die, uh, die Bart heeft gehad natuurlijk, ja. dat is de belangrijkste koers ter wereld. En uh, ja, hoeveel kansen krijg je daar om een etappe te winnen? En als hij dan uh, zo van jou wordt uh, gestolen, zeg maar, ja, dat is natuurlijk uh, extra pijnlijk dan. Zij, heb jij die honderd fragmenten wel goed bekeken? Want je staat er zelf ook bij, hè? Ja, ja, maar ja, ik bedoel, dit is, dit is het eerste wat ik, uh, wat, wat, echt, uh, wat ik echt van dacht. Ja, dit, dit is wel een speciaal moment. En ja, het is eigenlijk ook wat lullig om jezelf te kiezen, <laughs> natuurlijk. <hè>? Dus, uh, <laughs> nou ja ik, zou, ik, ja, ik ben toevallig Rob Harmeling gisteren. Die precies hetzelfde verhaal. Die staat er ook bij, natuurlijk, met, met zijn toerzege. Want die koos ook voor iets heel anders. Uh, want dat is wel mooi, Pieter. Jij wordt vaak genoemd in deze dagen. Want jij bent de laatste die, Nederlander die een etappe won in de Tour. Ja, ja, ja, het wordt denk ik weer eens een keer tijd dat er iemand anders uh, dat gaat doen. Maar uh, ja, ja ik, uh, ik denk dat we deze Tour toch wel wat kansen gaan hebben, natuurlijk. Want er staat nu al een redelijk klassement. En uh, ja, we hebben nu een aantal jongens uh, die, uh, die zich kunnen, kunnen richten op, uh, op, uh, ja, op vroege ontsnappingen, zeg maar. Dus uh, ik denk dat deze Tour wel eens, wel eens een keer kan, kan lukken, zeg maar. Als een geestig of zo. Dat die, uh, ja, dat die, ik weet niet, ik weet niet of hij vandaag nog mee zat, maar, maar ja, of... die moet eigenlijk gewoon ergens een keer tijd gaan verliezen en dan straks gewoon in trekken. Ja, dat heeft hij vandaag ja, gedaan. Ja, acht dus, minuten, acht acht minuten vandaag. Ja kijk, nou ja, dat, dat begint wel te rijken dan. Dus dan ja, dan kan hij straks, uh, straks uh, de komende dagen. Ja, dan kan die uh, dan kan die, kan die in navel trekken. Ja. ja, kijk, uh, als je, als hij je gewoon gaat wachten tot de laatste klim en uh, ja, dan, ja, dan gaat waarschijnlijk gewoon de beste klimmen gaat gewoon winnen. Ja, dus uh, dat, dat gaat heel moeilijk worden. Dus uh, dus wij moeten het gewoon hebben van de aanvallen, zeg maar. En uh, ja, die mannen die moeten zich daar nou gewoon lekker op toe gaan, hè ja. En uh, ja, we staan nou een redelijk klassement. Normaal was het de eerste tien dagen altijd wel vrij kort bij elkaar, altijd. En uh, ja, dit is natuurlijk veel interessanter, zeg ja. maar. Hey, heb jij Gerens al een smsje gestuurd of zoiets? Want dat is jouw ploeggenoot die vandaag won, hè? Ja, ik ben eigenlijk net zo uh, terug van, uh, van, uh, van de fiets af. Dus uh, ja, ik heb onderweg, ik heb uh, de finish even, even gekeken. Ik ga die gewoon natuurlijk straks wel even berichtje sturen. Dat is natuurlijk uh, geweldig. Dus, uh, voor onze, voor onze ploeg de eerste de eerste e etappe die we die we pakken, zeg maar. En uh, ja, dat is natuurlijk een groot opsteken. Zullen we even naar hem luisteren, Simon Gerrans hij wint dus de derde etappe. Tegenover Hancock zei hij. Uh, hij is Australiër, dat het uh, het plan van zijn ploeg goed is uitgevoerd. Ja, yeah, het certainly was. Uh, it's a stage that I've been targeting for quite some time. We were down here in Corsica last weekend, uh, doing a recon and scouting the de finishes. So, ja, um, yeah, it all paid off today. de uh, the, the, the plan, is uh, just to... We executed it perfectly, so I'm really happy for, for myself and also for Arkea Green Edge. Yeah, and now your career, yeah, it's looking good, is it? Ah, uh, yeah, I'm uh, I'm happy, really happy to win a stage in the Tour de France. It's the it's the biggest race uh, of this season, so uh, yeah, it's a, it's a fantastic win to get. Uh, but you won in, in Spain, you won in Italy, you won Milan Sanremo, so. Yeah I've sort of sort of knocking up a quite a good pelmas now I'm really pleased uh and to capital off to do it with uh an Australian team and to finish off such great teamwork I'm really happy. The bus driver will be proud of you I think. Yeah, our bus driver is probably until today is probably the most famous guy on the team. So uh we've we've had plenty of publicity in this tour de France and today with the publicity for all the right reasons. Ja, dat was ook nog een verhaal Pieter die die buschauffeur. Kende ken jij die trouwens of niet? Ja. We hebben een paar bussencurs. Dus ik heb ze ik ik ik allemaal. Dat, dat, dat ja. vrij is vrij logisch. Maar uh, ja, die, uh, ik denk dat hij behoorlijk in de stress zat, uh, ja. dat wel net. Uh, als je hoort dat Peloton op uh, 5 kilometer zit en op 6 kilometer zit, en je zit nog steeds met je busklem, ja, dan kan ik me best voorstellen ja. dat er uh, enige paniek uitbreekt. En die Jarrett, wat voor jongen is dat? Ja, dat is uh, die Jared is gewoon een super serieuze, super, super serieuze jongen. Als je net dat interview ook gehoord, die is, uh, vorige weekend is hij dus. Uh, uh, ja, de weekend voor de start van de Tour is hij dus nog naar Corsica gegaan om al die, uh, om al die etappes te verkennen. Ja, dat is, uh, dat is typisch uh, Gerrit. Die, uh, die laat niks aan toeval over, zeg maar. Dus, uh, ja, en, uh, hij wist vandaag dat het in principe een etappe voor hem was en dat hij dan zo afmaakt ook. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja. Ja, is natuurlijk perfect. Ik bedoel, hij klopt wel even Sagan op de meter. Ja, dat dat, dat, dat doen niet veel mannen, dus dat is uh, knap gedaan. Zien we jou nog eens weer in de Tour, hè, Pieter? Uh, weer in de Tour of winnen in de Tour? Wat, uh, ja, allebei. Ah, ja, misschien leuk. Uh, ja, misschien, dus, het gaat dit jaar niet gebeuren, maar misschien volgend jaar weer. Ik heb dit jaar uh, een, een, best wel een uh, straf voorjaar gereden en, en de Giro erachter aan gedaan. Dus ja, de Tour was eigenlijk een beetje te veel van het goede ja. geweest. Uh, ja. Dus ik, uh, ik richt me nu wat meer op het najaar. Ja, zeg dus uh, straks begin ik weer met de Ronde van Polen. En dan, uh, dan probeer ik het uh, tot het einde van het seizoen door te trekken. Zeg maar. Fijn dat je even naar de telefoon kwam. Pieter Weening, uh, voorlopig de laatste Nederlandse winnaar dus van de Tour-Etappe, uh, tour moet ik zeggen. In uh, 2005 was dat. Ik praat nog even door met Bart Voskamp over de etappe van vandaag. Ja, Gerens wint dus. Nou ja, dat hebben we daar straks allemaal gezien. Klopt Sagan Ja, dat is toch knap. Dat is toch knap, maar het is inderdaad wel een van de weinigen die dat kan. Ja, ik, ik, ik zat er helaas naast die mannetjes. lijken heel veel op elkaar in, in volle snelheid. Maar hij uh, ja, heeft natuurlijk al her en der uh, ritten gewonnen. En, en Pieter vertelt het ook, dat een hele serieuze jongens... die alle etappes nog heeft verkend... Ja, je gaat ze niet verkennen als je denkt dat je voor de tiende plek rijdt. Dus die had waarschijnlijk echt al in zijn hoofd van ik maak kans. En uh, hij overleeft zo'n klimmetje nou. en, uh, en de rest van de sprinters niet. Hij moest alleen Sagan kloppen en dat deed hij. Ja, Sagan baalt waarschijnlijk, want gisteren ja, was het natuurlijk ook een etappe voor hun. Worden ze, worden ze afgetroefd door die, die Bakenlands die, die, gewoon morgen weer in het geel starten in zijn ploeg, in de tijdrit. Um, Sagan heeft wel de groene trui, maar dit is denk ik niet het scenario wat zij daar had uitgeschreven. Nee, ik, bij denk, die ploeg. ik denk dat hij in principe al een, een rit zoals gisteren en vandaag. Dat waren twee kansen die uitgelezen waren voor hem. Uh, krijgen, morgen krijgen we een ploegentijdrit tijdrit. Nou ja, goed, dat, dat wordt hem ook niet. En dan krijg je een aantal tussenritten. Die wel door de sprinters overleven, uh, waar de echte sprinters wel kunnen overleven. Ja, en dan wordt het toch wel weer lastig. Want Kevin die wil ook nog wel een keer winnen. En Kruiper wil ook nog wel een keer winnen. Kittel, dus Kittel wil misschien ook nog wel een keer winnen. Maar goed, qua snelheid, denk ik, Dister dan, uh, dan toch wel een beetje bovenuit uitsteekt als allemaal bij elkaar. Ja, dan gaan we het volgende, het volgende weekend al weer in. en Dan is het alweer bergop. Dus oh. ja, de kansen krijgen niet veel. Um, ik heb het net met Gio ook besproken. Uh, er zijn jaren geweest dat we ons hier wel wat zaten te, te mopperen van waarom zien we die Nederlanders toch maar steeds niet. Nou ja, nu elke dag zien we wel een Nederlanders of een, iemand uit de Nederlandse ploeg meerijden. Ja, het, het mooie ervan het is dat het aanstekelijk werkt. Uh, je zit hier met... We zijn zeker in de voor, maar we zijn met 17 Nederlanders aan het vertrekken. En als je je ploegmaat... of een andere Nederlander daar van voor ziet rijden... die pakt daar toch een heleboel publiciteit mee. Die, die, die wordt in beeld gepakt. Vandaag nou, was de Nieuwe-Westra voor de voetorde. Van, vandaag was de Nieuwe-Westra. En Bomen uh, is natuurlijk al... Uh, goed in, heel goed in beeld, beeld geweest twee keer. Ja, dan, dan hebben de anderen, denk ik... ik kan me dat wel zo voorstellen. van ja, goh, ik wil, die, uh, ik wil dat ook wel. Dus dat werkt aan steek. Ik moet dat ook kunnen. En de ploegleiders zullen er ook op aansturen van... kijk, wat, wat, wat zij doen, moeten wij ook weer doen. En... Uh, ik denk dat ze op de goede weg zijn om een rit te gaan winnen. Dat gevoel heb ik wel. Ja. Nou ja, we zaten er vandaag ook weer uh, lang bij. Westra, nou ja, goed, die kopgroep wordt uiteindelijk uh, teruggehaald. Uh, dan zien we in de slotfase nog Dumoulin uh, wegrijden. Ja, ook, ook super knap. In een volle finale natuurlijk uh, zijn, is het wel een beetje onregeld. Maar dat, uh, het Orca Greenheads, ja, je kon wel zien, die trokken wel echt vol door. En dan heeft hij echt nog lang volgehouden. En wat ik hier, hiervoor ook al aangaf, ja, het is een beetje een kwestie van een timing. En uh, je moet er eerst al zitten om een keer mee te doen. Maar op het moment dat je vaker in zo'n finale komt, dan ga je ook een keer begrijpen van ja, wanneer het moment wel is. Maar je moet er eerst zitten en je moet meedoen. En daar leer je van. En dat hebben we met Terpstra gezien. Oké, okay, die ging te vroeg aan die werd teruggepakt. En Dumoulin ging te vroeg aan weer teruggepakt. Maar ja, het zal een keer wel gaan gebeuren. Ja. Want nou, we zagen nog een situatie daarvoor... voor uh, Dumoulin, die, uh, die probeerde weg te komen... Uh, met die uh, Nordhawk erin. Hè, dat is een renner van Belkin. Zijn ze met z'n vieren. En je ziet hem uh, uh, proberen die anderen mee te krijgen. En die, die, ja, die doen dat dan toch niet. W waarom, waarom eigenlijk niet? Want je weet toch, als je, uh, ja, als je je laat terugpakken... wordt het ook niks. Nee, maar op dat moment was het, uh, het kalf al verdronken. Want uh, kijk, als ze op 5, 6 seconden zitten... in de laatste 2 kilometer, ja, dan, uh, dan lukt het gewoon niet meer. En ze hebben natuurlijk volgegeven de afdaling. Dus die benen zijn redelijk volgelopen met... Uh, Lactaat, melkzuur en allerlei andere ellende. Dus dan, ja, dan, dan houdt het gewoon op. Dan is het nog een keer een, een noodgreep om nog iets langer weg te blijven. Maar ja, dan gaat het niet meer lukken. Nog één dingetje waar Pieter Wening het net ook al even over had. Over Robert Geesink. Bekend is dat hij eh, niks hoeft. Hij heeft in, in die zin een vrije rol, een dienende rol... voor Bouke Mollema. Nou, vandaag weer op acht minuten gereden. Is dat nou gunstig dat hij, dat hij daardoor niet meer opvalt... En, en eens een keer weg kan komen misschien? Ja, dat doe, ik, ik, hoop, ik hoop dat het bewust is dat hij niet echt eraf en dat hij hele slechte benen had. En dan is er nog niks aan de hand, hoor. Want volgende week zaad, of aanstaande zaterdag... heeft hij pas de eerste kans om een keer, denk ik... in een goede vluchtgroep te gaan zitten. Het heeft gezinnen zin om in de tussenritten mee te springen. Hij moet nu gewoon lekker mee blijven fietsen. Hij heeft gezorgd in deze rit dat hij mooie nachtstand heeft. Dus uh, Robert Geesink wordt vergeten voor het klassement. Dus die zal ruimte krijgen in de bergritten. En als hij daar goed genoeg is dan, en hij, hij begint de laatste klim met één of twee minuten, met een kopgroepje, is hij zeker de beste van de kopgroep. En dan houdt hij genoeg over om de rit te winnen. Dus ja, ik vind dat hij dat heel goed doet. Het geeft ook een stukje ontspanning, want niemand duikt op hem straks in al die dagen met allerlei vragen en klassementen en nervositeit. Hij kan op twee oren gaan slapen en volgende week zaterdag dan, uh, ja goed, dan moet hij vroeg opstaan en dan moet hij eraan. En dan was het alleen maar omdat Pieter Wening vindt dat hij nou ook wel eens een keer uit de boeken mag als laatste Nederlandse rit -Virnaar. Want dat hebben we hem net horen zeggen natuurlijk. Ja. Het zou mooi zijn als, als ik dat dan gaat invullen. Uh, Bart, voor nu bedankt. Je komt straks om kwart over zes dus nog even terug, want dan gaan we vast vooruitkijken naar de etappe van morgen. in Nice. dan die ploegentijdrit uh, natuurlijk. Maar eerst maar eens weer naar Wimbledon. De eerste set is hij nog steeds bezig tussen Murray en Jusni. Nee, die is uh, zojuist uh, afgelopen na 48 uh, minuten spelen. 6-4 voor Andy Murray op het scorebord. Die game uh, in uh, de derde game die uh, breek was voldoende voor de Britten om de eerste set te pakken. Ik moet zeggen, Juschny speelt goed hoor. Hij heeft van die harde vlakke slagen, mooie backhand, enkelhandige backhand. Grote atleet, uh, speelt goed op gras. Dat bewees hij in Halle waar hij de finale haalde. En maar op het nippertje in die finale verloor van Roger Federer in drie sets. Maar je zag in die laatste game toch een een paar foutjes met de voorhand van Jusni. En daardoor kon Murray die eerste set pakken. Maar het ging zeker niet makkelijk. En hij moet dus nog een paar sets verder. Del Potro eerste set. 6-4 eh, tegen Seppi. 3-2 achter nu tweede set. Radwanska heeft de tweede set gewonnen. Dus we krijgen daar een derde set. Ze speelt tegen de Bulgaarse Pironkova. Verder een uitslag. Fernando Verdasco, de Spanjaard. Terug van weg geweest zou je kunnen zeggen. Hij bereikt de kwartfinale ten koste van de Fransman Kenny, de schepper met drie keer zes, vier. En dat was het uh, weer eventjes vanaf Wimbleden. Doden zijn er niet gevallen, maar er is toch grote bezorgdheid in de Formule 1. Want zijn die banden nog wel veilig genoeg? Gisteren zagen we allerlei klapbanden bij de Britse Grand Prix. Bandenfabrikant Pirelli is aangeschoten wild intussen. Louis Dekker, Formule 1-commentator. Ja, Pirelli, enige bandenleverancier in de Formule 1. Waarom overkomt hen dit? Ja, daar zullen we straks uitgebreider op ingaan. Maar het belangrijkste is aan te geven, de spanning in de Formule 1 moest terug. Een bandenfabrikant kan daarvoor zorgen, want banden kunnen ontzettend onvoorspelbaar zijn. Die dat is opdracht... niet de bandenspanning. Nee, nee, nee maar het is spanning. wel een leuke woordgrap in dit geval. Maar ook een hele pijnlijke voor Pirelli. Wat is er gebeurd? Pirelli heeft duidelijk een opdracht gekregen van de autosportkoepel. maak die sport grillig onvoorspelbaar. Zorg dat het geen saaie... ...optocht te worden. Zoals in het verleden, hè, in de tijd van Schumacher. Je uh -huh. wist na de start al wie aan de finish uh, eerste zou zijn. Uh, daar is Pirelli buitengewoon goed in geslaagd. We hebben op dit moment heel agressief rubber, zoals je dat kunt noemen. Die banden slijten en die slijten ook in één keer heel snel. Dat kan van ronde zeven naar ronde acht ineens gedaan zijn. Dan zie je ook coureurs heel snel pitstops maken... Het is niet meer zo dat je kunt zeggen van... over tien ronden zijn mijn banden eraan. Nee, dat kan binnen een rondje gebeuren. Nou, dat is prachtig. Heel onvoorspelbaar. We hebben heel veel verschillende winnaars. Gebeurt van alles. Er is nu één probleem. Silverstone, dat was echt dramatisch. Want klapbanden op topsnelheid. Dan komt de veiligheid in het geding. En dan gaat iedereen stijgen. Ja, maar het is dus... Uh, bedoel, Je moet als coureur dus goed uh, kunnen rijden. Je moet ook nog eens een keer goed je, je brandstof in de gaten houden. En nu dus ook die banden... Je managen, het, ja. ja. managen, Ja. Dat, ja. Het ja. is een extra onderdeel geworden van het racen. Nou, meer dan een extra onderdeel. Je kunt zelfs zeggen dat het er gewoon om draait. Er zijn heel veel coureurs op dit moment die zeggen... ja, ik ben in de Formule 1 gegaan... omdat ik de snelste rondjes ter wereld wil afleggen... en iedere ronde een kwalificatieronde wil laten zijn. Echt op de limiet. Nou, dat kan met deze banden helemaal niet meer. Het gaat er alleen maar om... hoe zorg jij dat die banden van jou het drie, vier, vijf ronden langer volhouden dan die van de concurrent. En aan het eind van de rit kun je daar de race mee winnen. En dat begint een beetje door te slaan. En met name coureurs die daar last van hebben. En een coureur die wint, die klaagt daar niet over. Maar die coureur die in Monaco wint en misschien twee weken later zijn Grand Prix verknalt doordat de banden hem in de steek laten... klaagt ook over banden. En zo is er altijd een meerderheid aan het klagen over de banden ja. die te dominant zijn. Want kun je zeggen bepalen. dat, dat de, de, de, de mensen die zo'n klapband hebben gehad... dat die dat dus niet goed beheersen? Nee, nee, was het maar zo. Dan was het heel simpel. Dan kon je tegen die coureurs zeggen... jongens, volgende keer wat voorzichtiger. Maar gisteren, de, de eerste die het overkwam, was niet de minste hoor. Lewis Hamilton, notabene, leidde zijn thuisrace. Honderdduizend man op de tribune. Die vonden het allemaal fantastisch en die zien hem tegen 300 kilometer per uur bijna van de baan schieten op drie banden. Uh, hij was niet de enige. Daarna volgden er nog drie. Daar zat Philippe Massa ook bij. Dat zijn geen onervaren nee. vogels. En het heeft niets te maken met, uh, met managen wat er gisteren gebeurde. Het was echt out of the blue, zeggen ze, zeggen ze dan in Engeland. Ineens, paf, was die band weg. En ze weten nog niet wat de oorzaak is. Er wordt echt op iedere millimeter wordt nu onderzocht. Er is nu een, uh, ja, dat is wel een mooi woord, er is een forensisch onderzoek aan de gang. Dus het is een beetje jouw favoriete TV-serie op dit moment. CSI. Ja, maar 40 uur hebben ze en dan willen ze het weten bij Pirelli, want de tijd dringt. Ja, ja. Dus daar moet wat aan gedaan worden, want de volgende Grand Prix staat er alweer aan natuurlijk, aan te komen. Ja, ja, normaal gesproken bij dit soort dingen. En de Formule 1 is echt gisteren door het oog van de naald gegaan. Want het is vier keer geklapt op volle snelheid. Het is vier keer goed afgelopen. De grote vrees is nu, wanneer knalt de volgende? En gaat het misschien dan een keer echt fout? Ja, de volgende Grand Prix is Duitsland. En Duitsland is komend weekend. Oftewel, de druk zit vol op de ketel. Ja. En Pirelli en de teams hebben heel weinig tijd. Pirelli zal iets met die banden moeten. De teams maken zich grote zorgen. Er zijn... Zelfs al teams die zeggen... ja, misschien moeten we wel helemaal niet gaan racen dit weekend. Ja. En is er nog een, een kans dat, dat we van, naar een ander merk gaan dan bijvoorbeeld? Nee, nee, het contract is net verlengd. En dat is ook een beetje de weergreep waar de Formule 1 nu in zit. Het is crisis. Niet alle bandenfabrikanten hebben zin om hierin te investeren. Uh, Pirelli heeft gedacht, mooi, Formule 1... Mondiaal platform, podium voor naamsbekendheid. We willen ons imago uh, opkrikken. Nou, dat, dat lukt nou niet echt. En nu is het operatie Damage Control in volle gang. En ze kunnen geen kant op, want ze moeten door. Misschien moeten ze nog een mooie kalender tegenaan gooien. Ja, ja. Zijn we ja. Iets, iets gerustiger met z'n allen. En we gaan afwachten hoe dit afloopt. Je houdt het zeker voor ons in de gaten. Formule 1-commentator Louis Dekker was dat. Laat een sterretje voor je op vakantie gaat altijd repareren door Carglass. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u lid van de ANWB, dan krijgt u nu alleen bij Kaarglas, bij een of ruitvervanging gratis een fles ruiterreiniger, een microvezeldoek en vullen we uw ruitvloeistof gratis bij. Fijne vakantie. Carglass repareert, Kaarglas vervangt. Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland-Amerika-Lijn. Boek nu uw najaarscruise, inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Tja, ook Holland-Amerika-Lijn boekt u op cruisetravel.nl. Travel CruiseTravel van ANWB. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. hier is Mark Visser.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 De Franse president Hollande dreigt het overleg met de VS... over een vrijhandelsverdrag te blokkeren... als Washington niet direct stopt met het afluisteren van Europese diplomaten. Hij voegt eraan toe dat hij spreekt voor de hele Europese Unie. Hollande reageert hiermee op berichten over grootschalige spionage in Europa... door de Amerikaanse geheime dienst. Alleen als de VS garandeert dat het, het afluisteren wordt gestaakt... kunnen we volgende week overleggen, al dus Hollande. En het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... heeft zijn ontslag ingediend... Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar vriendjespolitiek en politieke intimidatie in de deelgemeente. Onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, BING, constateren onder meer dat deelraadbestuurders op de hoogte waren van onveilige situatie in een moskee-iternaat, maar niet ingrepen. Dat is het belangrijkste nieuws. Dan de weersverwachting. Hier is Marco Vloed. Marco, wanneer wordt het nou echt zomer? Uh, vanaf donderdag oké. Okay. Ja. We Ik hebben nog één dissonant, dat is woensdag. Morgen is ook geen onaardige dag. En daarna is het echt, een, uh, uh, nou misschien wel een paar weken, uh, best wel goed. Die okay. nou, durft dus wat te zeggen. Hè? Ja. Nou, Laten we het eerst dichterbij houden. Eh, vannacht. Temperaturen van 7 tot 11 graden als minimum. Droog, opklaringen, hier en daar misschien wat nevelig. Dan morgen die fraaie dag met flinke zonnige periode. Aan het eind van de dag heel lokaal misschien een buitje. maar de meeste plaatsen zal het gewoon droog blijven. En dat bij temperaturen tussen 20 en 24 graden. De dissonant van woensdag, ik noemde hem al eventjes. Dan regent het een poosje. Met name in de ochtenduren en aan het begin van de middag. Later op de dag wordt het van het westen uit waarschijnlijk wel weer droog. En dan hebben we een droge periode met... De flinke zonnige periode en temperaturen van 22 graden... in het weekend is het misschien nog wel wat warmer. ANWB ah, Verkeersinformatie, hier is Edwin Gerritsen. De drukte op de weg valt mee vanmiddag. De meeste files staan rond Rotterdam. In totaal staat er 50 kilometer... De file die opvalt staat op de A4 bij Rotterdam richting Vlaardingen. Daar staat een vrachtwagen stil voor de Benelux ten 3 drie kilometer file. En daardoor loopt het ook vast op de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux, 7 kilometer.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 We hebben geen genoegen mee, trouwens met Le Printemps. Zomer willen we. En Marco Verhoef heeft het in de beloofd. Vanaf donderdag gaat het gebeuren. Dat was de Touraties van vandaag. Michel Fugain Le Bic Bazar. Als laatste van de topclubs is PSV begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De hoofdtrainer is vervangen. Niet meer Dick die voor de groep staat, maar Filip Cocu natuurlijk. Hij stond vandaag ook op het trainingsveld van de hertgang. En Ragnar Niemeyer was daar voor ons bij, Rachna. Goedemiddag. Dag Jurgen. Was het druk daar? Uh, opvallend druk, mag je wel zeggen. Ik ben vaker bij de eerste training van PSV geweest... maar zo druk als vandaag heb ik het nog niet eerder gezien. Overigens, druk ook heel sfeervol. Het waren bijna uh, ja, Zuid-Europese, Zuid-Amerikaanse, geef er een naam aan, uh, taferelen daar... Op de hertgang. En dat is opmerkelijk. Hè? Want vorig jaar waren de verwachtingen bij PSV natuurlijk torenhoog. Met uh, dik advocaat. Lijkt nu allemaal wat minder. Maar de publieke belangstelling die was fors. Ja goed. Waren dat 300 man? Waren het er 400? Waren het er 1000? Geen idee eigenlijk. Maar het zag er in ieder geval zo aan de rand van het veld. Heel, uh, heel oh. druk uit. En het moest ook gezelliger weer. Dus uh, jij zegt. Uh, nou de eerste tekenen daarvan zijn er al. Cocu, de hoofdtrainer. Welke indruk maakte hij? Uh, nou, die heeft weinig indruk gemaakt. En dat heeft uh, niets te maken met uh, de kwaliteiten van Philip Cocu. Maar puur met het feit dat de training eigenlijk nauwelijks was te volgen... omdat er nogal veel mensen voor stonden. Nou is daar nog wel een, een mouw aan te passen natuurlijk. Maar hij was uh, nog niet aanspreekbaar. Hij heeft besloten, ja waarom ook niet... om uh, komende vrijdag pas, als hij zijn eerste werkdagen erop heeft zitten... als uh, officieel dan als hoofdtrainer van, uh, van PSV... om vrijdag, zaterdag, speelt PSV een eerste oefenwedstrijd... tegen een uh, amateurclub in Brabant, om pas een dag daarvoor... Vrijdag, dus komende vrijdag ja, voor het eerst even met mij en collega's ja, in de slag te gaan, kennis te maken. Geef er een naam aan, ja. maar om voor het eerst achter zo'n tafel te gaan zitten. Laatste nieuws uit Eindhoven was natuurlijk een, een aankoop, een grote aankoop, kan je zeggen. Adam Maher. Laten we even naar technisch directeur Marcel Brands luisteren over hoe die onderhandelingen nou uiteindelijk gingen. Ja, het was geen uh, eenvoudige klus. Ik denk dat dat wel duidelijk is geweest. Maar. Uh, ja, des te blijer ben je dan dat het uiteindelijk toch is gelukt. Hoe lang ben je nou alles bij elkaar bezig geweest om Adam Maher naar PSV te krijgen? Uh, ja, dat is het eerste contact al van vorig jaar zomer. Uh, nou, Toen wilde AZ eigenlijk hebben nog niet over de verkoop praten. Dus dat was eigenlijk uh, vrij kort zonder. De winterstop hebben we nog een poging gewaagd, en dat uh, ja, was toch heel moeizaam. En eigenlijk, meteen na het seizoen, heb ik me weer bij AZ gemeld om te kijken of, uh, of er dit jaar wel te praten viel. Ja, dat zijn uh, nog wel onderhandelingen geweest die even geduurd hebben. En uiteindelijk is uh, gisteravond laat. Uh, eigenlijk tot een akkoord kwamen. En gisteren in ieder geval op uh, papier allemaal uitgewerkt is. Technisch directeur Marcel Brans van PSV. Ragnar, ik denk een hele goede aankoop he, voor PSV. Maar Maher van AZ gehaald. Ja, en even voor de duidelijkheid, wat ik zei... die, die Zuid-Europese tafereelen waren natuurlijk vooral uh, ja, vanwege de komst van, uh, van Adam Maher. 6,5 miljoen wordt er gezegd met premies. En dan kan het voor AZ allemaal nog wat, uh, nog wat mooier worden... Uh, ja, hij kwam daaraan in een auto. Zijn zaakwaarnemer arriveerde eerder al. Dat werd al een pandemonium. Daar bleek hij niet bij in de auto te zitten. Vervolgens, uh, nou ja, wat was het? Een half uur later kwam hij wel uh, in, een, in een kleine Mercedes aanzetten. En uh, ja, spreekkoren, vuurwerk. Uh, hij werd echt, uh, ja, mensen wilden hem aanraken, zo leek het wel. Iedereen er bovenop. En misschien is dat wel een beetje... Uh, dat is een andere vraag die jij stelde, maar vooruit. Uh, is dat wel een beetje het nieuwe PSV, hè? Vorig jaar de deuren heel veel dicht onder Dik Advocaat. En dan was zo'n speler misschien wel... In het stadion opeens uit een deur gekomen en achter zo'n zo klinische tafel neergezet. Nu werd die auto daar de hertgang opgereden, eh, Maar herstapte uit. Iedereen bovenop, eh, Een gekke huisje werd verdrukt als je erbij stond. En eh, ja, dat had wel iets. En ja, natuurlijk is dat een goede aankoop om daar nog even op te reageren. Eh, een van de smaakmakers van de Eredivisie, die net zo makkelijk, eh, zei hij zelf, eh, voor het geld had kunnen kiezen eh, en, en misschien wel in de Premier League had kunnen gaan spelen. In de Premier League had kunnen gaan spelen. Dat niet heeft gedaan. Nou doet dat het Natuurlijk altijd goed hè, om niet voor het geld te kiezen als voetballer. Maar te zeggen dat je toch vooral voor een club hebt gekozen. Maar je kunt zo'n briljantje ook zomaar kwijt zijn aan een buitenlandse club op zijn jonge leeftijd. En we mogen ons toch eigenlijk allemaal niet alleen in Eindhoven. Maar wel een beetje in de handen wrijven dat zo iemand een contract tekent voor veel jaren in Eindhoven. Dat we daar nog eens naar kunnen kijken. Ja. Eerder was al bekend dat ze Bruma en zoon hebben aangetrokken. Waren die er ook al bij? Nee, als je het hebt over de mensen die er allemaal niet waren. Dat kleine groepje op het, uh, op het trainingsveld. Er waren heel veel mensen niet. Strootman, Zoet, uh, Wijnaldem en Depay waren bij het uh, EK met, uh, met Jong Oranje. Nou ja, goed. Lens, Pieters, Mertens allemaal verkocht. Bruma en Jozefsoon. Bruma heeft zich wel laten zien. Daar moeten nog wat puntjes. Daar moesten nog wat puntjes op de i worden gezet. Toch wel opmerkelijk, vind ik. Omdat hij ook al had opgetreden op de website van, uh, van PSV in een filmpje. Maar uh, toch vandaag geen, uh, geen acte de présence gaf. Florian Jozefsoon begint uh, volgende week. maandag. Als die uh, EK en uh, Oranje-gangers, Oranjegangers. Ja, en dan ben je ook nog Waterman kwijt. Uh, Engelaar, Bauma. Uh, en wat te denken van Mark van Bommel. Hè, die toch uh, ja, een van de sterkhouders krijgt binnenkort een, een wedstrijd. Uh, een afscheidswedstrijd. Maar als je dus het rijtje mensen op een rijtje zet die er allemaal niet waren. dan kom je tot een flink rijtje. Overigens, als je de mogelijke aankopen erbij optelt. kom je ook op een flink rijtje. Ja. Um, ja, als je die al zo die namen noemt. Uh, inderdaad, Lens, Pieters, ons Verkocht. Uh, gaat hij nog nieuwe namen halen, Marcel Brands? Ja, die zei eigenlijk wel dat er in elke linie bij PSV wel een, een mannetje gaat, gaat bijkomen. Uh, kijk je bijvoorbeeld even naar de spitspositie, toch altijd interessant. Hè? Dan heb je Jurgen Lokalia, jonge jongen, uh, heel leergierig. Uh, zeker talentvol, geen misverstand daarover. Uh, Tim Tafs, niet altijd even sterk, maar toch een behoorlijk moyenne gehaald vorig jaar. Uh, maar met Lens hadden ze bijvoorbeeld iemand die ze op de rechtervleugel konden laten spelen. Die ze in de spits konden laten spelen. De spoeling is toch wat, uh, toch wat dun, dat geldt ook wel op het middenveld. Wel, gaat toch wel zo goed als zeker naar Norwich City in, in Engeland. Er schijnt een, als je het uh, op internet zoekt en als je het in de krant in Engeland leest. Uh, er schijnt een akkoord te zijn over een prijs. Uh, en Strootman, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Wordt die verkocht, dan moet er zeker wat bij. Maar PSV is nog niet, uh, nog niet uitgewinkeld. Dat is een ding wat zeker. Nee. Heeft hij nog een doelstelling genoemd, Marcel Brans? Neemt er gaan gewoon kampioen worden? Nou, dat is toch wel opmerkelijk. Dat heeft hij nou juist niet gedaan. Wow. Uh, PSV wil zich daar nog niet op vastleggen. Uh, nou wil PSV en uh, wil de branche op mijn vraag de, toen ik het hem vroeg, uh, zich ook niet vastleggen op een tussenjaar, hè? want dat is toch ook een beetje, je hoopt eigenlijk dat hij dat zegt want dan weten we meteen van oké okay, uh, dan weten we waar we aan toe zijn en PSV kan zich natuurlijk eigenlijk geen tussenjaar permitteren gezien het feit dat PSV PSV is maar meteen gaat die uh, voor die landstitel gaan, dat wilden ze toch ook niet, ze wilden eerst maar eens kijken, kijk die transferperiode loopt nog een maand of twee hè? dus er kan nog zoveel gebeuren ja. en je weet nooit hoe PSV daar straks uitkomt uh, ja, misschien worden er nog wel wat briljantjes weggeplukt. Kan PSV met moeite of niet vervangers halen? Dan ziet de wereld er opeens anders uit. Dus normaal gesproken zeg je kampioen worden, maar ze hielden daar maar herbrand, de mensen die vandaag aanspreekbaar waren, ah. toch een, een slag om de arm. Goed, vrijdag gaat CoQ praten met de media. Ik stel voor dat je die vraag dan ook even aan hem stelt. Drachna Niemeijer was dat, vanuit, uh, hu vanuit huis, maar hij is vandaag in Eindhoven geweest bij de eerste training dus van PSV. We gaan weer terug naar Wimbledon. Eerste set was dus voor Murray, tegen Yusny. Hoe gaat het in de tweede? Marcella. Ja, hij heeft net als in de eerste set gebroken in de derde game. Leidt dus nu met 2-1. Beetje verrassend moet ik zeggen. Want Eugenie speelde goed. En uh, Murray toch een beetje knorrig op de baan. Met zijn gebruikelijke ja, gemopper. En uh, zijn blikken naar uh, zijn bank, naar zijn team. Waar ook Ivan Lendl zit. En uh, ja, een beetje ouderwets uh, gemekker van hem. Maar ja, zoals zo vaak uh, met Murray. Uh, hij speelt, als het wat minder gaat, nooit echt slecht. Het is eigenlijk altijd een zeventje. En als hij goed speelt is het een 8 of een 9. En eigenlijk gaat dat nooit verder naar beneden. Dus speelt hij heel gelijkmatig. Terwijl tegenstanders veel pieken hebben, maar ook veel dalen. En dus ineens een paar foutjes van Yusny. En dan op breakpoint een fantastische voorhandpas in kort voorlangs bij Jusni aan het net. Uh, Murray die voorhand in de loop geslagen. En hij breekt hem uit het niets. lijkt nu met 2-1. Nou, dat zal hem zeker weer een beetje liften. Want uh, Murray ja, die is natuurlijk niet gauw tevreden. Die is alleen maar tevreden als hij hier mini de finale haalt en hij is natuurlijk uit op zijn allereerste winst op Wimbledon. En ja, dat zou dan de allereerste Brit zijn sinds Fred Perry dat deed in 1936. Dus daar hopen ze hier met z'n allen voor. Want Laura Robson ligt eruit, zijn vrouwelijke tegenhanger. Zij verloor van Kaya Kanepi. En die Kanepi die speelt nu tegen Lissiki in de kwartfinale. Want Serena Williams werd door Lissiki verslagen. Maar Murray gaat dus goed, hij leidt met 6-4 en 2-1. Weet je wie eraan komt? Mirjam Mar Makiba. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Uit de Sixties deze patapata pata en de zangeres Miriam Makiba was dat. In de zoektocht naar een nieuwe sponsor heeft manager van Vakantse DCM Daan Luijks... vorige week gesproken met algemeen directeur Arjan Bos van TVM. Het verhaal werd notabene door Frits Wester de wereld in geholpen. Jeroen Wielaard, onze verslaggever, ging op onderzoek uit om te kijken wat waar is van dit verhaal. Momentopname van de strijd om een nieuwe sponsor Daan Luijks... Uh, er zijn berichten over een connectie met TVM dat weer terug zou willen keren in de wielersport. Eva. Uh, ik heb inderdaad gesproken met uh, meneer Bos een hele tijd geleden. Zij hebben aangegeven dat er uh, uh, voor 2014 uh, in principe geen mogelijkheden zijn. Uh, ze gaan eind 2014 evalueren uh, welke sport, of ze verder gaan met wat ze nu doen, of dat ze een nieuwe sport kiezen. Welke sport dat, dat is, is nog onbekend. En vanaf 2015 is er dus een mogelijkheid dat het wielrennen wordt. Maar het kan ook best schaatsen blijven. Heel opmerkelijk, want het is zo'n 15 jaar uh, nadat TVM mogelijk ook in opspraak kwam destijds. En vanwege dopingproblematiek van toen eruit is gestapt. Je zou het bijna kunnen opvatten als een signaal dat het beter gaat met de sport. Met het wielrennen althans. Nou, ik denk inderdaad dat het veel beter gaat met het wielrennen. Ik denk dat het peloton uh, op dit moment veel schoner is dan de afgelopen jaren. En dat bedoel ik mij tot, tot 2008, want ik denk dat het al vanaf 2008 veel beter is. Heb je dat ook aan Arjan Bos verteld van TVM? Uh, nou, ik, ik, ik denk dat hij precies weet wat er gebeurt in het peloton. Dus dat hoef ik hem niet te vertellen. Maar, uh... Nee, want ze kijken wel twee keer uit voordat ze het doen. Ja, maar ik denk dat alle... Uh, bedrijven die op dit moment kijken naar wielersport echt wel weten wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. Uh, dat is uh, al uh, breed genoeg uitgemeten in de media wat er aan de hand is geweest. Dus inderdaad, misschien is dat wel een terugkeer. Misschien. Heb je er vertrouwen in? Deze connectie? Ja, er zijn natuurlijk meerdere opties en we hebben met meerdere bedrijven gesprekken gehad. Maar we moeten natuurlijk 2014 overleven. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat in 2015 een aantal partijen de markt zullen betreden. Uh, dat hebben we ook gezien na het verwendend dossier destijds. Uh, dan is er een kans om een nieuwe start te maken uh, Ik denk dat bedrijven dat zouden willen doen Maar wij moeten eerst 2014 overleven Het is op zijn kant dus Het is op zijn kant, ja Helpen daar uh, aardige prestaties en een witte trui van uh, Danny van Poppel bij? Nou ja, Het helpt natuurlijk dat je zegt dat het peloton zuiver wordt beter wordt En dat je dan een renner van 19 jaar met de wereldtop ziet sprinten Want dat was natuurlijk 15 jaar geleden Ondenkbaar dat zoiets zou gebeuren Zo'n jongen zou nog geen 100 kilometer kunnen volgen En nu doen ze gewoon meteen met de wereldtop mee Dus dat zegt wat denk ik Collega's van Blanco zijn inmiddels ook gered, notabene door een buitenlands bedrijf. Is dat dan ook een optie voor jullie? Ja, ik denk wel, kijk naar de middelen die wij zoeken, de financiële middelen die wij zoeken. Het is dusdanig van omvang dat je al heel snel bij een multinational terechtkomt of bij een heel groot bedrijf. Uh, nou, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je internationaal terechtkomt. Wij hebben een Europees team. We hebben een Nederlanders, Belgen, Fransen, Italianen. Dus wij kunnen voor een Europees bedrijf kunnen wij interessant zijn. Dus er is altijd een kans dat een Europees sponsor wordt. Maar nu nog even gewoon volhouden in 2014 op een of andere manier? We moeten overleven, ja. Daan Luijks is dat. Hij is de manager van Soleil DCM. Ja, drie dagen hebben we op Corsica rondgereden. Uh, de tourcaravan pakt de spullen in. De eerste boten zijn al vertrokken richting het vasteland. En morgen gaat de tour verder in Nice. Het was het uh, eerste bezoek aan de tour van het eiland. De Nederlander Marcel Rees woont op Corsica... en heeft het circus uh, zien komen en ziet ze dus nu ook weer gaan. Meneer Rees, goedemiddag. Goeiedag. Hoe is dat bezoek bevallen? Ja, nou ja, wat je, wat je al aangeeft is natuurlijk een bijzonderheid, hè. Uh, na honderd jaar uh, mogen we ook eens meedoen, zeg maar. En uh, dat was uh, ja, voor iedereen een uh, enorme gebeurtenis. Want dat was de, eerste en de, de, het, de, de uh, enige Franse regio waar de Tour nog nooit geweest was. Uh, door, door, door allerlei omstandigheden natuurlijk. Uh, was ja. het ook het gesprek van de dag daar? Ja, absoluut. Was, uh, vooral de, de eerste dag natuurlijk in mijn regio... Als, je, als iemand sprak, dan... Uh, ja, ik vroeg vanzelf uh, altijd al... Van, ga je naar het doelen kijken? Ja, dat, dat zegt 100 uh, Ja, natuurlijk, natuurlijk. En dat kon je ook wel zien aan de publieke belandstelling, dacht ik, uh, langs de weg. Want die eerste dag ging die etappe door uw woonplaats, hè, wonen? Ja, klopt, ja. ja. Hebt u ze kunnen zien? Ik heb, uh, ik heb het kunnen zien, ja. Ik ben op een tactisch plekje gaan staan... zodat ik hoopte dat, uh, dat ze wat vaart zouden verminderen. Dat gebeurde ook. Ze moesten uh, een beetje klimmen, want ja... Zoals vandaag ook weer bleek, is Corsica uh, dus uh, namelijk plat. <laughs> en uh, dus uh, ze ver ver verminderde vaart en die kon ze goed in de ogen kijken, zeg maar. Ja. En toen zat er ook een Nederlander in de kopgroep, hè? Net als vandaag. Ja, klopt. Ja, die noemde ze hier uh, Lars Boem. <laughs> <laughs> ja, Lars Boem. Uh, ja. Mijn zoon die stond met de radio uh, langs de weg en die, die hoorde... Het verslag en ook de, de toerwagen die, die reed vooraan en uh, ja die gaf aan hoe, uh, hoe de situatie in de, in de koers was. En die vertelde dus dat er een krop, kopgroep was van een aantal mensen met uh, Lars Boem daarbij. Ja. Hebt u hem nog op de foto kunnen krijgen, Lars Boem? Uh, mijn, mijn, mijn zoon wel, ja, die heeft, uh, ja, we hebben inderdaad een aantal foto's waarbij de kopgroep uh, ook in beeld is. Maar ja, we hebben, ik geloof dat 200 foto's gemaakt hebben. Dus. Ja. <laughs> Zij, ik heb, hoor heel veel mensen om mij heen, die hebben natuurlijk die beelden allemaal zitten bekijken. Die zeggen, wat is dat prachtig, dat Corsica, daar moeten we eens een keer heen. Zijn jullie daarop voorbereid, dat er hele volksstammen Nederlanders misschien die kant op komen? Ja, nou ja, wij zijn sowieso een Nederlands park, dus we hebben veel Nederlanders. en. Uh, ja, we zijn al een tijdje uh, volgeboekt, dus uh, ja. wat dat betreft, uh, ja, de voorspelling is nu, uh, nu Corsica zo fantastisch in beeld is gebracht, dat uh, dat, dat wel eens consequenties voor ons zou kunnen hebben, ja. ja. En de Tour ma mag wat u betreft nog wel een keer terugkomen? Nou ja, dat sowieso. En uh, niet alleen om Corsica in beeld te brengen, maar ja, ik vind het sportief natuurlijk wel een enorme gebeurtenis. Goed zo, nou uh, zwaaien ze uit met z'n allen, want ze gaan dus uh, op allerlei manieren naar het vasteland. Ja. Naar uh, Nice. Ja. Marcel Rees vanaf Corsica, hartelijk dank. Tot jullie. Dag. Um, ja, benieuwd natuurlijk wat er allemaal zo in die media gebeurt. Ewaard Jong is hier aangeschoven voor het mediaoverzicht. Ja, eurocommissaris Nelly Kroes vindt het absoluut onacceptabel en schokkend dat Amerikaanse inlichtingendiensten mogelijk de Europese Unie hebben bespioneerd. Maar bij de BBC zei ze dat we ook weer niet heel erg verrast hoeven te zijn. Well, um, of course it is a shock and it's not acceptable at all. Uh, it is not acceptable because it is a friendly relationship, but uh, we shouldn't be that much surprised. And that is at stake that now the member states should sit together and make up their mind how we are dealing with this. And I'm certain that my colleagues and uh, there are a couple involved uh, are um, uh, taking the lead in this. Ja, Kroes zegt verder dat ze met haar collega's gaat overleggen... wat de reactie van de Europese Commissie moet zijn. Ook het Parool schrijft over de afluisteraffaire. De EU is woedend dat de VS haar op grote schaal afluistert... maar ook volgens deze krant kan de verrassing niet heel groot zijn. Verborgenheid en woede alom, maar die is gespeeld, zeggen deskundigen. Veiligheidsdiensten zijn opportunistisch. Als er een kans is informatie te vergaren... dan zullen ze er niet voor terugdeinzen ook bondgenoten af te tappen. Oogleraar en inlichtingendienstdeskundige Constant Heijzen zegt in het parool... dat de verontwaardiging van politici voor de publieke opinie is. Iedere diplomaat weet dat de mogelijkheid bestaat dat hij wordt afgeluisterd. Het is zeer waarschijnlijk dat ook Nederland dat doet. Elk land probeert meer te weten te komen over de positie van andere landen... met name als het gaat om economische onderwerpen. Nou, goed dat we het weten. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 6.817 bedrijven over de kop gegaan. Een stijging van 13 ten opzichte van een jaar eerder. En dat is een nieuw record... Met dat slechte nieuws komt economiewebsite Z24 op basis van de website faillissementdossiers.nl. Ik kijk er elke dag op. De stijging van het aantal faillissementen vlakt wel af. Ja, dat faillissementdossiers.nl zegt dat de cijfers niet florissant zijn, maar het lijkt alsof het wat beter gaat. Een woordvoerder denkt dat steeds meer bedrijven bestand zijn tegen de crisis. En dat is niet moeilijk natuurlijk, want de bedrijven die dat niet waren hebben inmiddels het loodje gelegd. Overigens zijn de meeste faillissementen gevallen in de ICT en de bouw. Het Belgische kernkabinet heeft gisteravond rond middernacht... eindelijk een akkoord bereikt over de begroting voor dit jaar. De ministers kwamen overeen om een aantal belastingen te verhogen. Die maatregel levert België bijna 2,4 miljard euro op. Bij de VET zegt premier Di Rupo dat het veel bloed, zweet en koffie heeft gekost. Ons gekocht, het een zand, veel sueur, veel café, maar voilà... Premier Di Rupo is niet ongeschonden uit de onderhandelingen gekomen. Hij is vrijdagnacht in het Egmondpaleis van de trap gedonderd. Maar het juiste evenwicht tussen besparen en belasten hebben we wel gevonden, zegt hij. Onze bergische recept van albare besparingen en aandacht voor relance is het goede recept. Ja. Mooi Nederlands, hè? Als, je, als je het zo kan noemen. Ja, ik dacht dat hij daar beter zijn best op ging doen, maar het is nog <lacht> eigenlijk steeds niet goed te volgen. En van de trap gedonderd, wat is dat nou voor taal? Ja, uh, Belgische journalistiek. Ja, ja. toch bij de NOS niet snel horen? Hè? Nee, nee, dat zeggen we niet. <lacht> het medio uh, gemaakt door Ewout de Jonge. Ewout, dankjewel. Ja. Um, wij melden ons straks nog even weer. Um, hoewel, ik moet wel zeggen, Radio Tour zit er voor nu op, maar... Ah, een ingewikkeld verhaal. Kwart over zes ben ik hier nog even met Bart Voskamp terug om te kijken naar de etappe van morgen. Dan krijgen we ook de tour tweets van Luc Iking. E. Maar eh, eerst zo direct het NOS journaal. Mark Visser installeert zich al eh, zo meteen. En eh, ik verwijs ook nog maar even naar nou, vanavond tussen tien en elf. Dan is er langs de lijn met veel napraten over de tour van vandaag. De derde etappe dus gewonnen door Simon Gerrans, de Australiër.